Eén uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De kans lijkt toegenomen dat de moordenaar van café het koetsiertje... in Delft gratie krijgt. De rechter vindt dat de staat geen goede reden heeft om gratie te weigeren. De het ei, schoot in 1983 in het koetsiertje zes mensen dood... en werd veroordeeld tot levenslang. Zijn verzoek om gratie werd steeds afgewezen. De laatste keer gebeurde dat in februari... met het argument dat de situatie van de nabestaanden zo schrijnend is. Volgens de rechter is dat geen goed argument om gratie te weigeren... En moet minister Dekker opnieuw naar het gratieverzoek kijken. Op de A58 bij Wauw in West-Brabant is een man opgepakt... die zijn achterbak vol had liggen met MDMA. De man uit Bergem had in totaal 114 kilo grondstof voor ecstasy bij zich. Acht grote boodschappentassen. Het spul wordt vernietigd. Overlastgevende asielzoekers in Hogeveen mogen vanaf 13 mei niet meer op eigen houtje naar het winkelcentrum. Het gebied waar ze zich mogen bewegen wordt verder ingeperkt, schrijft staatssecretaris Harbers aan de Tweede Kamer. Hogeveen is een van de twee plaatsen in Nederland met een speciale opvang voor maximaal 50 overlastgevende asielzoekers. De andere is in Amsterdam. Er worden vooral mensen opgevangen uit zogenoemd veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië. In Denver en omgeving zijn vandaag alle scholen dicht. De politie is bezig met een klopjacht op een vrouw van 18 uit Florida... die van plan zou zijn een bloedbad aan te richten op een school. Ze is volgens de politie geobsedeerd door de aanval op Columbine High School... nu bijna 20 jaar geleden, in de voorstad van Denver. Daar schoten twee jongens toen 13 mensen dood. De vrouw is maandag van Miami naar Denver gereisd... gewapend met een jachtgeweer en munitie. En ook zou ze hebben gedre gedreigd. Maar details daarover heeft de politie niet. Het weer, wolkenvelden en wat zon. Vooral in het midden en zuiden van het land ook nog kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen veel zon en smiddags wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, en we zijn weer los. Tweede uur, dames en heren. We hebben het nieuws weer gehoord. En uh, wij gaan nu nog een uurtje proberen te vermaken. En in dit uur natuurlijk veel cultuurnieuws. Jawel, uit de regio Kennemerland. Dat gaan we allemaal doen. En dat gaan we allemaal horen van onze dolly, onze cultuurspecialisten. <lacht> ah, er, staat, er staan een paar leuke dingen op stapel, jongen. Oh. oh, ik wou dat ik rijk was. Daar ging ik overal naartoe. Nou, je moet net als rond in de tijd, hè. Alleen vooral op de fiets heen? Ja, maar ja, je moet, dan moet je nog binnenkomen, hè. Ja, je moet, je, je, je moet gewoon een perskaart vervalsen. <laughs> en dan, en dan, en dan, en dan... Hoort u dat? <laughs> oh, oh, oh, oh. Ik word gewoon aangezet... door criminele activiteiten. Je moet gewoon een perskaart is... vervalsen. En dan zeg je gewoon... ik ben van de wereldberoemde omroep ZFM. Kan ik niet gewoon een perskaart aanvragen? Kan je ook doen, ja. Ja, want ik ga wel, trouwens... Uh, want 7 mei... ...is de, uh, de voorstelling van het nieuwe theaterseizoen uh, in, in de Velsenstad Schouwburg. Daar, heb, daar ga ik wel naartoe. Ja, dat is leuk. Ja, maar dat is gratis, hè? Ja, dat is gratis. Maar dan heb ik al een beetje een indruk wat er allemaal gaat komen. Zo is dat. Ja. Je doet het goed. Leuk, hoor. Ja. We doen eerst nog een plaatje. Paul Jong. A love of the common people. En daarna het eerste cultuurblokje. Ja.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 The Common People was een grote hit uit de 80s, natuurlijk, voor deze jongeman. Nou, dat is wel geen jongeman meer hoor. Jaartjes, het is wel een jaartje 30 ouder. Was het trouwens niet zo dat dit nummer uh, ook geschreven is door iemand die ook vandaag een speciale dag heeft? Weet ik niet. Ja, daar staat me iets van bij. Oh. Ja. Nou. Ik ga ze even zoeken. Nou. Dat horen we dan van je. Ja, ja. ik ga ze even zoeken. Ga je nu zoeken of gaan we ja, eerst ga... cultuur doen? Oh nee, laten we eerst cultuur doen. Ja, ik we zeg. <laughs> laten we eerst even cultuur doen. Oké. Okay. Goed, om te beginnen. Laten we uh, niet zo heel ver van huis gaan. Laten we eens beginnen bij Velsen in de Schouwburg. Want in dit jubileumseizoen keert het gezelschap terug... Uh, Orkater met Uimuidense Roets... Die keert terug op de planken in Velsen. Met de bejubelde Bellevue-lunchvoorstelling, die vanwege het grote succes schreeuwde om een Schouwburgtoernooi. Orkater Corriveeën, Geert Lageveen en Leopold Witte hebben er dringend behoefte aan om de balans op te maken. Waar staan zij in het leven? Welke rol willen ze nog spelen? En hoe willen zij herinnerd worden? Terwijl ze plaatjes draaien van overleden helden en leeftijdgenoten... leggen Geert en Leopold elkaar het vuur na aan de schenen. Nou, dat belooft heel wat te worden. U kunt het allemaal gaan zien uh, vanavond uh, om kwart over acht. En de entree is 25 euro in de Stad Schouwburg in Velsen. Ook in de Stad Schouwburg in Velsen, maar dan morgen... A comfortably Numb... Uh, wish You Were Here and Shine On Your Crazy Diamond. Nou, dan weet u wel over wie ik het heb. Namelijk het Pink Floyd Project. Dat bestaat uit uh, tien personen. En zij brengen een prachtige verzameling songs... van een van de meest invloedrijke bands uit de popgeschiedenis... Uh, akoestisch ten gehore. In The Dutch Years wordt de magie van de Nederlandse optredens... van de iconische Engelse band... band terug naar het theater gebracht. En nou ja, wat de analoge zijn voor de Beatles-fans... is Pink Floyd-project voor de echte Floyd-fans in Nederland. Het beste wat je op Pink Floyd-gebied kunt krijgen. Dus morgenavond in de stad Schouwburg in Velsen. Het begint om kwart over acht. En de kaarten zijn te koop voor 29,50 euro. Gaan we even doorrijden vanaf uh, Velsen. We pakken de fiets en we fietsen door naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Uh, want daar is op donderdag 18 april om kwart over acht ook iets te beleven. Namelijk een cabaretier Martijn Koning, u alle wel bekend. En hij gaat het hebben, zijn show heet Koning van de Dieren. En het is een hilarische, absurde en bovenop de actualiteitsshow... Dieren hebben altijd trouwens al een grote rol in de voorstellingen van Martijn gespeeld. Maar in zijn nieuwe show is hij echt koning van de dieren. Honden, katten, olifanten, haaien, parkieten, naakte molratten. Zo'n beetje alle dieren komen langs. En mensen natuurlijk. Er is verwacht, verwacht veel snelheid, veel grappen, veel absurdisme. Veel Martijn Koning en vooral veel dieren. Dus in het Kennemer Theater Beverwijk... morgenavond 18 april om kwart over acht. En de kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 16 euro. Dan heb ik nog één uh, voorstelling in het uh, Kennemer Theater ook. Maar die gaat plaatsvinden op dinsdag 23 april. En deze voorstelling is van Abba Fasi, Black, Brave and Beautiful. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over een swingende nieuwe show van tien Zuid-Afrikaanse powervrouwen. De Afrikaanse drum, de marimba en hun geweldige stemmen... dat zijn de basisinstrumenten voor de swingende nieuwe show... van de tien powervrouwen van Abafazi. Ze geven een eerbetoon aan uh, iconische zwarte vrouwen... die een lans braken voor de vrijheid... en nemen je mee op reis langs de muziek en cultuur van Zuid-Afrika. Abafazi betekent letterlijk vrouwen in het Zulu... De vrouwen van Abavasi brengen een eerbetoon aan hun iconische heldinnen... wat ook het thema was van Internationale Vrouwendag dit jaar. En ze zetten het stereotype beeld van drummers compleet op zijn kop. De Afrikaanse drum is namelijk van oudsher en vooral door mannen bespeeld instrument. Het Beverwijkse koor Kuzola brengt u vast in Afrikaanse stemming in de foyer... vanaf half acht en de show begint dinsdag 23 april om kwart over acht... En kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 24 euro 50 You'll say Something heet de band. En het liedje was natuurlijk gebaseerd. op een film die heet Breakfast in America. Of Breakfast in Tiffany's. Niet Breakfast in America, dat is heel wat anders. Maar um, daar gaat het eigenlijk over. Hij wil met zijn meisje weer eens naar die film. Nou, oké. Okay, moet hij lekker zelf weten. Goed, uh, cultuur. Cultuur. Ja, waar we niet omheen kunnen... als ik u toch ga vertellen wat er allemaal te doen is in de regio... dat zijn natuurlijk de Rob Acta Awards. En die uh, zijn nu al uh, in aantocht naar de grote finale. En die gaat plaatsvinden op 19 april. Ja, en de Rob Acta Awards... dat is de muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten... uit Haarlem en omstreken... En zij krijgen inmiddels deze competitie de kans... om de volgende stap te zetten in hun muzikale carrière. De uh, Rob Acta Awards biedt de deelnemers de kans... podiumervaring op te doen, feedback te krijgen van professionals... bekendheid te verwerven en potentieel naar huis te gaan... met een goed gevuld prijzenpakket. Uit alle aanmeldingen werden dit keer 20 acts geselecteerd... die het tegen elkaar gaan opnemen in vier voorrondes... En uit deze voorrondes zijn nu zes finalisten gerold. En dat zijn Close to Fire, Countersound, Lilith, Eli, Flying Nemo en Hurricane. Zij gaan vrijdag 19 april vanaf 8 uur strijden om de eerste plaats. Het patronaat, daar vindt het allemaal plaats. De deuren gaan open om 7 uur. De prijs is 10 euro. Uh, een ander dingetje in het patronaat. Nou, en daar moet je ook eigenlijk één keer in je leven geweest zijn. Ik zit ook echt te denken om daar ook naartoe te gaan. Het is zaterdag 20 april. De, het begint om acht uur. Want het is bijna tien jaar geleden dat Housmacher... en daar heb ik het dan over, een uh, Nederlandse band... begon met het tijsteren van de Hollandse poppodia... met hun rauwe, Hollandstalige, voorse raapsongs... afgewisseld met een spervuur van uh, wesseloos one-liners en podiumpoëzie. Recht uit de goot. De twee self muzikanten hadden op voorhand niet kunnen bedenken... dat de band in die tien jaar zo'n ondergrondse aanhang zou krijgen. Voor Hausmacher echter geen reden om tot Sint Juttemus door te gaan met spelen. En vandaar dat we zaterdag de Hausmacher 2019 Ik Zie Je Nog Steeds afscheid -tour gaan beleven in het Patronaat. Het is een, uh, een, een, een laatste tournee, een reeks langere optredens... met veel ruimte voor verrassingen. En het voorprogramma wordt verzorgd door uh, Le Motat. Dat vindt dus plaats in het Patronaat zaterdag 20 april... start om 8 uur en de kaarten kosten 15,50 euro. We gaan eens even kijken bij het mosterdzaadje in Zandpoort. Daar is ook van alles te doen de komende dagen. Ik heb er eentje tussenuit gepikt, maar kijkt u even ook daar op de site... om te zien wat er allemaal nog omheen gebeurt. En ook bij het patronaat is het trouwens behoorlijk druk de komende tijd. Dus neem even een kijkje via die websites. Maar goed, het Mosterdpaaszaadje in Zandpoort op de Kerkweg. Op de tweede paasdag, maandag 22 april om drie uur... speelt pianist Thomas Alexander in het mosterdzaadje. Zijn programma van Mozart tot Motown... omvat betoverende klassieke stukken en virtueze, virtuose sorry, improvisaties. Hij is werkelijk een pianosensatie. Hij weet als geen ander zijn publiek te boeien... en zijn muzikaal vermogen is, lijkt wel onbegrensd. De in Amsterdam geboren Thomas Alexander werd al jong beïnvloed... door Liszt, Mozart, Vittorio Monti, Rachmaninoff, Gershwin en Chopin. Na zijn studie aan het Zweling Conservatorium... toerde hij 15 jaar rond in Amerika en Canada. En sinds kort woont hij weer in Nederland... Ga genieten van zijn spel op maandag 22 april 3 uur... in het Mosterdzaadje in Zandpoort. En ja, entreeprijs kan ik u niet mededelen, want die is er niet. Er wordt van u verwacht dat u na afloop een bijdrage achterlaat voor de artiest. Canada. Wat in ieder geval uh, drie hele bekende mensen, uh, hele drie bekende mensen, zou voortbrengen. Neil Young, Steven Stills en Jim Messina. Ja, en dit is een Nederlandse band. Ja, Diesel. Mogen we zondag niet draaien bij de Volkswagen. zo? Nee, software, kan allemaal niet. Dit is uh, Sasselito's Lutos Schommelsoftware. En deze diesel mag wel de oude stad in hoor, is geen probleem. Salsalito's Summer Nights, productie trouwens van Pim Koopman. En dat was dan weer de drummer van Kayak. Ja! La la la. Zo, we gaan eens dus even kijken of er uh, nog wat nieuws gebeurd is in de regio. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan is hier een kleine update van het regionale nieuws. Een wielrenner en een auto zijn vanochtend in botsing gekomen... op de kruising Weg Konradweg in Haarlem. De wielrenner is daarbij op de voorruit van de auto terechtgekomen. Na de eerste zorg op de plek van het ongeval... is de wielrenner met de ambulancedienst meegegaan voor verdere behandeling... De toedrag van de aanrijding is nog niet bekend. De begraafplaatscommissie wil u als Zandvoortse inwoner vragen om mee te denken over een nieuwe naam die past bij de Zandvoortse begraafplaats. Aangezien de begraafplaats een plek is waar mensen hun dierbaren kunnen gedenken, is het belangrijk dat deze locatie eindelijk een echte naam gaat krijgen. Niet alleen nabestaanden vinden het onpersoonlijk... maar ook voor uitvaarten is de huidige naamgeving niet echt handig. De voorkeur voor de nieuwe naam van de algemene begraafplaats Zandvoort... gaat uit naar een historische naamgeving. Familienamen, bedrijfsnamen of organisatienamen... en ook bestaande namen van andere begraafplaatsen zijn niet mogelijk... Uw voorstel voor een naam kunt u tot 10 mei digitaal indienen via de e-mail. En het adres daarvan is begraafplaatscommissie Of u kunt uw suggestie afgeven bij het kantoor op de begraafplaats. In beide gevallen graag met toevoeging van uw naam en adres. De begraafplaatscommissie maakt vervolgens een keuze uit de suggesties... en de gekozen naam zal op zaterdag 25 mei... tijdens het weekend van de begraafplaats officieel worden bekendgemaakt. Een maaltijdbezorger is dinsdagavond gewond geraakt... bij een botsing tegen een brievenbus in Haarlem-Noord. Het ongeval gebeurde langs het fietspad aan de Rijksstraatweg... ter hoogte van de Korteweg. De jongen kwam na de klap enkele meters op het fietspad tot stilstand. Toegesnelde medewerkers hebben het slachtoffer opgevangen. Na de nodige zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De jongen liep bij het ongeval onder meer een open beenwond, gebroken arm en aangezichtsletsel op. De brievenbus is door de klap beschadigd geraakt. En heeft die brievenbus ook een aanklacht ingediend of niet? Nee, nee, nee. Het schijnt dat de, dat de schade aan zijn gleuf behoorlijk meeviel. Nou, vrijdag ja, verder geen consequenties, dus alles kan er nog gewoon in. Vrijdag 19 en maandag 22 april is de gemeente gesloten... vanwege Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. Ook het publieksinformatienummer 14023 is die dag niet bereikbaar. Voor de inzameling van GF2 en restafval... en de openingstijden van de milieupleinen kunt u verder even kijken op de website afvalwijzer.spaarnelanden.nl De politie Zandvoort onderzoekt een bedrijfsinbraak. De inbraak is gepleegd op dinsdag 16 april 2019 tussen kwart voor vier en half vijf in de ochtend in de Haltenstraat de Zandvoort. Heeft u iets gezien, zoals bijvoorbeeld een persoon of meerdere personen... die zich mogelijk vreemd gedroegen rond die tijd? Verdachte voertuigen? Of is u iets opgevallen waarvan u vermoedt dat het te maken zou kunnen hebben... met de bedrijfsinbraak? Neemt u dan direct contact op met de politie. Via telefoonnummer 09008844. Alle informatie is welkom en ook de details waarvan u misschien denkt... dat ze niet belangrijk zijn. Als u de informatie anoniem wilt doorgeven, kan natuurlijk ook met meldbestaat anoniem. Dat is een ander telefoonnummer dan daarnet, want dat is het nummer 0800730. En ook dat nummer, is gra of dat nummer is gratis. Tot zover het regionale nieuws. Nee, hey, en degene die de beste naam voor die uh, begraafplaats uh, vindt. Ja, wat wint hij? Ja, wat wint hij? Ja, dan ben ik ook. Of je misschien een, een familiegraf of zo wint, ja, ik weet ja. het niet. Ja. gratis, gratis begraven is. Ja, ik, ja dat, nou, hoe weet je dat het niet gek zou zijn? Nee. Kort verdorie. Kost wat? Nou, het kost allemaal wat. Ja, of voor gratis koffietafel. Ja, dat kan ook. Ja, nou, okay. gaan, dan gaan we eens achtereen om te wat vragen wat de prijs is. Ja, we ja. zullen het allemaal horen. Ja. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag over het algemeen bewolkt. Maar zo nu en dan schijnt ook het zonnetje. Vanmiddag is er kans op een lichte bui of wat gespetter. Nou, daar gaat het al aardig op lijken. Hè? Mensen, kijk eens naar buiten. Het wordt al donker. En uh, de wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 16 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 9 graden. Morgen starten we de donderdag nog met wat wolkenvelden, maar de zon is ook al van de partij. De rest van de dag wint het aandeel zon en uiteindelijk is het een zonovergoten donderdag. De oostenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 19 tot 20 graden. Tot zover dan het regionale weerbericht volgens Weerman. Eh, eh, nou, Rico schreeuwt: "Ik wil die maar een heel andere naam geven." Dat was het weer.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 Just to tell them that I love you a lot Then the world discovers as my book ends How to make two lovers a friend to tell them that Weer ja. <laughs> snel weer hersteld en uh, waar gaan we naartoe? Zullen we eens naar de pletterij gaan? Eens kijken wat, uh, wat daar te doen is. Ja, gaan we doen. Ja, er um, komt iets leuks bij de, bij de pletterij en ook, ook daar zit ik toch wel ernstig over na te denken om daarbij te zijn. Want het gaat een feest worden, jongens. Dinsdag 23 april. Zet het in je agenda. Het jonge trio Monsieur Dumani. Uh, werd in 2014 genomineerd als beste nieuwkomer... voor de prestigieuze Songlines Music Awards. En ook hun album Psychosis werd internationaal geprezen. En zij komen naar de pletterij. En uh, ja, dat dat album uh, werd geprezen, dat is ook zeer terecht. Want de band maakt wel heel originele ar arrangementen... gebaseerd op cypriotische volksmuziek. Ze verrijken de prachtige traditionele liederen met moderne ritmes en melodieën. En ze zijn razend populair op Cyprus. Niet alleen door de muziek, maar ook door hun kritische teksten over corruptie en een financiële crisis. Nieuwe composities met invloeden van balkan, blues en rock. Tegen een achtergrond van de Cypriotische volksmuziek, kijk. En dat is Monsieur Doumani. Dit trio uit Cyprus maakt frisse Funky groovende muziek waar je heel goed op kan dansen. En dat in combinatie met onverwachte stops, ritmewisselingen... gebruik van typische Griekse instrumenten... maakt het een innovatief en fris geheel. Dus wil je iets heel bijzonders meemaken? Ga dan naar de pletterij dinsdag 23 april. Het begint om half negen. U kunt de pletterij vinden aan de Lange Herenvest in Haarlem. En de entree is slechts 10 euro. Nou, lekker wandelen, ook altijd fijn. En dat kan ook in, uh, in Haarlem. Er is binnenkort weer een stadswandeling. Heb ik nou opgeschreven wanneer? Even kijken hoor. Wel waar? En hoe? Maar niet wanneer. Maar dat kan nooit meer lang duren, want het is binnenkort. Uh, ik geef u straks even de contactgegevens. Kunt u dat even zelf uitzoeken als u het niet erg vindt. Nou, de stadswandeling van Haarlem. Dat is natuurlijk vol van historie. Hè? Uh, beleefd theater in de eeuwenoude binnenstad. Vertellen Franciscus neemt je mee in deze storytrail naar roerige tijden. In Haarlem staat Kenau op de stadsmuren en slaat de Spanjaarden van zich af... terwijl Amsterdam de vijand bevoorraadt. En voor je het weet, kies je partij en zit jezelf midden in het gevecht. Zie het bos verdwijnen en de stad ontstaan. Stap de herberg van Malababbe binnen en breng een leger op de been... om west een lesje te leren. Krijg een briljant idee en vind de boekdrukkunst uit. En nog veel meer, nog veel meer... Dat gaat u allemaal beleven als u mee gaat lopen met een van de stadswandelingen in Haarlem. De start is voor de Halle aan de Grote Markt 16. En um, waar kunt u nou de informatie krijgen? Op telefoonnummer 030 24 67 -91. Maar u kunt ook een uh, mail sturen naar infoapenstaartjeonsloket.nl. Dan is er ook natuurlijk voor de allerkleinste nog het een en ander te doen. En dan neem ik u mee naar het theater Elswoud. In Elswoud dus. Op 19 april zijn er twee voorstellingen. Eén van 10 tot 11 uur. En um, dat gaat over de... Oh ja, de zeemeerminnen en de zeemeermannen. En die, uit, die voorstelling is geschikt voor iedereen van 2 tot 102 jaar. Toegangskaarten kosten 9,50 euro. Kids comedian en meesterverteller Wijnand Stomp... wekt elk verhaal op unieke interactieve wijze tot leven. En wie droomt er nou niet van zeemeerminnen of zeemannen? De verhalen over deze wonderlijke waterwezens zijn al eeuwen oud. En die dag gaan ze een nieuw avontuur maken... waarin iedereen een rol speelt. Dus kom verkleed als Ariel, Pariel... Mariel of een ander wonderbaarlijk waterwezen... en help mee een spetterend nieuw verhaal te maken. We gaan dansen, springen, zingen op de golven van de zee. Wie doet er mee, wie doet er mee? Dus dat is 19 april van 10 tot 11. En dan is 19 april op diezelfde locatie in Elswoud... wordt er gespeeld van 3 tot 4 door een roosje. Ook geschikt voor 2 jaar en ouder. En ook 9,50 euro entree. En um, er staat een spinnenwiel opgesteld op die dag. En de meesten vertellen dan Stomp... die kruipt in de rol van oma Kip... en brengt samen met zijn publiek het sprookje van roosje tot leven. En Wijnand Stomp vertelt als oma Kip het sprookje van roosje, maar dat kennen jullie toch wel? Kom dan verkleed als vee, ridder, prins, wolf, jager of als jezelf... Iedereen gaat weer meespelen en oma Kip helpen... zodat het sprookje goed afloopt. Theater Elswoud. Tot zover de culturele agenda. I'm Eigenlijk al onder de naam Chicago, maar je kunt eigenlijk beter zeggen Pieter want Niet echt de, de sound waarmee Chicago beroemd geworden is. Uh, en, uh, dit soort werkjes uh, die geproduceerd worden. Er, uh, gewerden, overigens door uh, David Foster. Waren ook uh, onder andere de reden dat Pieter Cetera op een gegeven moment zei: van ik ben het, ik heb het helemaal gehad met die band en uh, ik kan het alleen wel. En uh, op deze tour dus ook inderdaad verder ging en de band Chicago uh, verliet. Dat gebeurde niet op een bepaald prettige manier. Er is later nog wel eens voorgesteld een reunie met hem, maar nee. Hij, dat deed hij niet onder, het, onder uh, het argument. Je gaat ook niet terug naar je ex. Dus nou, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, dat kan dan. Er zijn mensen trouwens die dat wel doen. Maar ja, goed. zo is het. Ja. Maar, kan hij dat dan niet doen? Nee, nee hij, hij deed het niet. Nee. nee. Goed, dat was hem dus. Periodi Inspiration, Peter Citera. Want, ik zei het al, Chicago, dat hoort toch eigenlijk een beetje anders te klinken. Dit heet Rockstar. like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. out quite the way I want it to be. En het is Nickelback. I want a brand new house on an episode of Creed. me yeah, for what you need I need a, a credit card that's got no Change my name Cause we are Ain't nobody got to love to beat up assholes. So sign a couple on grass so I can eat my meals for free. I have the uh -huh. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Good gold diggers gonna wind up there Every playboy bunny with a bleached blonde hair And we'll out in the private rooms With the latest dictionary of today's zoo zoo They'll get you anything with that evil smile Everybody's got a drug dealer on speed dial Well, hey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 The. Moet je dat maar doen, hè? als je dat zo graag wil. En jij denkt dat dat uh, allemaal zo is. Nou, dan moet je maar een rockstar worden. Dat is de dan laatste Lekker mondag. naar de Herman Brood Academie. Ja. Ja? ja, gezellig. Leef je uit. Ja. Dit is trouwens uh, Vitesse. Oh, leuk. Ja. Arnhemse band. En het nummer dat heet Rosalyn. En dat is de laatste voor vandaag. Ja. <laughs> Keer zullen we de messe helemaal draaien? Want uh, we gaan dat niet meer redden nu. Oh. <kijs> dat is jammer. Ja, dat is niet anders. Maar ja, uh, we moeten ook nog even op uh, een nette manier afscheid nemen van, uh, van de mensen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Eh? En dat gaan we dan ook doen, hè? Ja, en we moeten ja. ook nog even vertellen dat jij er morgen weer bent samen met Roy. Alweer? Ja. Moeten die mensen er niet een beetje moe van? Ja, dat weet ik niet. Moet je die mensen vragen? <laughs> Wordt u er boe van, belt u even morgen. Ja. Dan ga ik weer lekker naar huis. Ja. <laughs> nee ja, maar... hoor, ik vind het heel te leuk. Morgen is Dolly er weer samen ja. met uh, Roy van Beuringen, dames en heren. En uh, vrijdag natuurlijk tussen 12 en 3. Moeten we ook even, nog even helpen. Dat doet, is Dolly er weer? Nee, maar, he, zit ik er dan weer? En dan gaat ze de oh, Matthäus Passion voor u presenteren. En uh, die gaan we dan integraal helemaal uitzenden. Zonder pauzes. Dus dat wordt heel mooi. Zo. Zo. Ja. ja. En dan uh, zondag, uh, ja, zondag tussen 12 en 2. Uh, tussen 12 en 4 eigenlijk. Maar uh, uh, wij, dus tussen 12 en 2, Dolly en ik, kunt u ons zien. Ben ik er dan uh, weer? Ja. Godverschrikkelijk. Zondag kunt u <laughs> ons zien bij de vintage uh, manifestatie. De Zuider Parkeerplaats, als ik het ja. goed heb. Uh, ja. Als ik het goed zeg. Ja. En uh, daar staan wij met uh, ZFM helemaal met live radio. Vanaf 12 uur tot 4 uur. Jawel. Lieve! Kan je ons in het wild zien? Nou. Wel je net de jurk aan, hè? Een jurk, hè? Ja. Het wordt wel warm, hè? Ja, het wordt lekker ja. warm als ondag. Het is wel jurkjes weer. Ja, ik doe mijn zwembroek aan. Oh, okay. jee, dat dan. De Goed. Goed. <laughs> je doet het er wel wat over, hè? Nee. Over die zwembroek. Wat? <laughs> nou, gewoon op mijn zwembroek staan. Pop, maar, uh, dank, voor, <laughs> dank voor het luisteren, overigens. En, uh, nou ja, eh, tot zondag ja. dan misschien wel. Wat nou ja, mij betreft dan? En wat mij betreft tot morgen natuurlijk. Ja, gezellig. Ja, Bedankt voor het luisteren. Tot. Ook oh, dat nog. Ja.